We gaan verder nog dat stukje afmaken, dat deze ooit over Shabbat en de zes dagen. Dat wij zien dat het één geheel is, het is niet te, niet te scheiden. En pas retrospectief op de Shabbat ontvangen we dan op de zevende dag Malchut. En de Malchut is natuurlijk de, eh, met de Malchut ontvangen we alle lichten gar en daarmee ook. Die Rishimot, die sporen van het licht, of die sporen van het werk, die we bij alle inkeringen die het licht <coughs> in ons werk gemaakt had, en al ons werk door de zes dagen, voorafgaande zes dagen, alles wordt nu door de Malchut nieuw bestraald op deze, op deze dag, de zes dagen, en dan wordt het dan één volle traptreden. Dus Shabbat betekent niet alleen die dag op Shabbat, maar de alle zes dagen daarvoor. Aangehecht worden aan die Shabbat. En dan hebben we in die dag. hebben we zeven dagen in één. Dat is belangrijk. Dus alle kilim hebben we dan op die dag. Um, aanwezig. En dat is ook wat men zegt ook dat. op Shabbat komen dan de ouderen en kinderen bij elkaar. Zo so wat betekent dat? Haggad. Ja, dat zijn de ouderen daarboven de geze, geestelijk, en de kinderen, dat zijn nehi, komen ze bij elkaar door de mal goed. maar goed, malgoed, verbindt dan die, de vaderen en de kinderen, bij elkaar. en natuurlijk, traditie doet het gewoon, met handen en voeten, goed, dat het voordat de mens, al, een verstand krijgt, kracht krijgt, om, ook geestelijk dat, in, in de eerste instantie, dat geestelijk te beleven. Niet alleen maar eten, drinken en <laughs> denken dat het Shabbat is. We hebben eten, drinken en niets doen dat Shabbat is. Hè? Het is niet zo. Het is een speciale houding. Oké, okay, dertien. En dat hebben we gehad. Waar staan we hier? 21, oh, 21 naar de punt. Oh, 21 naar de punt. 20 naar de punt. 20 na twee woorden. Oké. Okay. Waar derach is he, gamm besecht mei pre 21. Kasher entwinter. Kaasher gimil jomen hier is het vautzik. Is de kadmain moet het zijn dus. In plaats van de derde en de vierde de derde en de vierde de derde en de vierde letter bet en wav. Dat is in plaats daarvan moet het mem zijn. En dat lijkt wel op de mem. Dus die scanner heeft dat gezien: mem als twee letters bed en waf. Zie je dat? De, dus het de derde, derde woord voor het einde van de regel 21. Daar dan dus bed en waf. Moet je, ver, ver, ver, moet je moet je wijzigen in mem. Want kijk, nou bed en waf lijkt wel op een mem. Ja, dat is daarom. De scanner had die zich vergist. Daar heb ik net een verkeerde punt neergezet. Moest er ergens een punt neerzetten. Hè? Ja, ja, dat is, that is yeah. twee woorden nou, wo Ja, Dat de we ja, dan Oké. Dus nu dat woord even, even wijzigen. Kadmaaien. Dat is, Je ja, moet hem zo schrijven, zoals het. In de regel 4 bovenaan, het eir, eerste woord in de regel 4 bovenaan op de zoger. In de regel 4. Zie je dat? Precies hetzelfde moet je doen. Shehem hier. Shem. Hagimil tachtonot. Het is saldem, he -he uh, ha -tacht -not. niet Hagaat hier, maar Hagimil tachtonot lijkt wel daarop, maar het is niet zo laatste woord van 21. Hagimil tachto not. 22. Meterem schenit galt tahamal hut. Arei haju 23. Bli gelui ak doshaashe ba hem. U 24. Schehi ba yom 20 na onze punt, na vanaf het derde woord. Nee, nee, 20 had ik niet goed gezegd dan. Dat is inderdaad 20 na, 20 had ik misschien toen niet goed gezegd, 20, zie je dat, 20 na het tweede woord. Dus het tweede woord, het eerste woord is ha zie je dat, ha-shavua, Klopt het bij jullie ook? Ja. Oké, okay, dan is het goed. Dan is het twintig, na het tweede woord, na het tweede woord was het een puntje. Misschien had ik het niet goed gezegd. Zeg. Twintig dus vanaf het derde woord. Wij derg zei en op, derde, op deze manier. Op dergelijke manier, Gamba Sheshet in ook in de zes dagen van de scheppingsdaad. Drie 21, de regel 21. Kashernead sloeg, gimel, jomen, kadmain, toen geschapen werden, de drie eerste dagen. Shehem, Agim, nee. Zie je dat? Hier is het gagat. Het is toch wel... staat het bij jou? In de regel 21, de laatste woord. Hagat of Gagat. Hagat. Gagat? Oké, dan is het hier toch wel gagat. Zie je dat? Het laatste woord, dus twijfelde ik ook eraan. Het laatste woord van de regel 21 is gagat. Dus Het eerste... Het eerste de, nee, de eerste... Het laatste woord van de regel 21 is de eerste letter, moet je verlengen, dat is niet hij, maar het maken. Ha, Ga God. Heer Ja, het? Oké. Okay. Zo, so, oké, okay, maar dat is zo, ik lees ik dat zo, maar dan zie ik dat, als ik dat hele stuk heb gelezen, dan zie ik dat dit niet goed is. Schehem, ha, let op. Uh, dat in die... En zo so is het, zegt hij, op de zes dagen, ook in de zes dagen van de schepping. Kasher net slug, yamin jomin Kadmain. Toen de drie eerste dagen werden geschapen, shem Hagat, o, shem Hagat, dat die Hagat zijn, dus boven de Hase, Hes het Gwaratiferet. 22. mitterem shenit niet malchut, al voor dat, al voordat, de malchut, werd onthuld. Arei, Hayu, zie hier, dat zij waren Satimen. Zij waren ver, verhuld deze drie dagen. We hebben gezegd: verhuld van, van, van het Heilige. Het Heilige is Chogma. Het Heilige is Chogma. En zij waren verhuld. Waarom? Geset is Chassadim. Dus die waren verhuld. Bli gilujak dusha hem, zonder onthulling van het heilige in hen. En het heilige dat kud kuducha is, is het schijnen van chokma in hen. Uchaseneet slah hamalhoed. En toen de malhoed werd geschapen. shehi by jomar wie, dat dat is op de vierde dag. Dus op de vierde dag. Zij is op de derde dag geschapen, maar op de vierde dag stond ze, kwam zij ze te staan als de vierde poot onder de Hagat. Hij is het verred, en zij was de vierde. Maar goed, kwa was de vierde? Onder de, onder de Zeerampin, dus onder de uh, Hagat. En niet Oh, let op. Op de vierde dag. Dus toen de maar goed werd geschapen, toen werd uh, onthuld, toen werd hun heiligheid van die drie voorafgaande eerste dagen onthuld. Uh, Kolbar arbaat, kol arbaat toen werd de heiligheid van alle vier dagen onthuld, net zoals we hebben gesproken over de Shabbat. Ja, ten aanzien van de zes vooraf, da voorafgaande dagen. Precies dezelfde was het op de vierde dag. Was onthuld de heiligheid van die de eerste drie dagen. Want de eerste dag, kijk, de eerste dag, wat is de eerste dag van de schepping? Geset werd geschapen. Wat is de tweede dag? Gwora. Gwora. Dus dat was een, een, een, een machloket, de. Een, een tegenwerking, als het ware. Deine, die, die de, de. En op de derde dag, uh, uh, verhet, ook dat is vervuld nog. daarom En op de vierde dag pas, uh, konden ze geven aan die malgoed. En als alleen de malgoed is de ontvanger, daarom daarom, is, wie is de ontvanger daar? De, de David, koning David, was, was de ontvanger. Alleen bij de koning David was het het koninkrijk, ja, het koninkrijk van Israël was, de, was, was kwam tot, tot, dus Israël kwam tot koning, koningschap. betekent dat al de zevende, voorlopig nog eerst de vierde sfera. herinner je nog? Dat hij zeven jaar, die had hij gediend eerst, tron, zijn troon was in Hebron. Wat betekent zijn troon was in Hebron? was echt werkelijk, zo. So. Maar wat wat wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat zegt het aan mij? Niets. Duidelijk. maar als ik weet hoe dat zit met de Sferot, dan weet ik waarom hij zat in de Hebron. Gebron, gebron, daar is de, de plaats van gesed Gorati Feret. Dus hij sloot zich eraan, eraan, hij was de vierde, hij moest de kracht opdoen. Eerst om de vierde, om maar goed te zijn, de vierde, als vierde, in, zijn, in haar hoedanigheid als vierde. Om later over de hele, hele Israël te zijn als de zevende. Oké? We zerso, maar ata, yoma, revia, apik, avidata, vehaila, de kulhu. Zevenentwintig. De hainu. Shenidgalta, galta hagdusha mlacha, ova okay. De Chol 28, Arbaat, a yamim Ki ha-Malchut, amadrigata. Bunt. We zijn en dat is wat hij de Zoger zegt, Ki van de Ata, Joma, Revia, Omdat het, Omdat de vierde dag is gekomen, dus de Malchut, Apika, Vidata, bracht Kwam, het, kwam zijn daad uit. Dus werd de daad uitgebracht. En de daad wie is, wat is de daad? Daad is, de daad is, in het, het Aramees, en in het, het, het Hebreeuws is het, de daad is, masse. Daad is, kom van het woord asiya. Dat is maar goed. Daad is een is, is, is, is asiya. We en de kracht, de kracht ook komt van de malgoed. De kracht, de kracht van is, is de malgoed. En daar, dan, dan zegt hij dat, aangezien de vierde dag is gekomen, kwam, er, kwam de daad uit, we en de kracht van allen de 27 de hejn dat wil zeggen schönig galt da ak dusha dat de dusha het heilige werd onthuld een heilige dat is licht dat is het schijnen van licht toch maar bomb laha in dat uwakur en nar kracht de ghoor arbaat hayamin van alle vier dagen van alle vier dagen die eerst verhuld waren, de drie dagen, eh, verhulde werking. En nu kwam het alle, van elke dag kwam zijn werking, die nu in de Malchut realiseerde dat zich. Verwezenlij verwezenlijking van, van die, die drie dagen was op de vierde dag. Verwezenlijking, dat is Shabbat in de mens. Eh? Die malchut, goed, maar a madrigata, want de malchut, uh, vult zijn traptreden aan. maakt de traptreden volmaakt. Dat is bijzonder belangrijk omdat voor ons, omdat wij leren de volmaaktheid. Niemand anders leert zo de volmaaktheid, de weg naar de volmaaktheid, wat wij leren. Dan. Zoals wij dat leren. Ja, men maakt genoegen met een beetje, met dat, met allerlei andere dingen. Maar voor iemand die kabalen leert, is de vormactie is een absolute iets, de realiteit nummer één. De, de echte, de ware realiteit is de vormactie. Wat allemaal voor een filosoof betekent, is, is allemaal absoluut iets, iets ondenkbaar, iets, is allemaal alleen maar speculatie. Voor ons is het de, de realiteit van elke dag de vormactie. Daarom moeten we weten dat alleen in de malchut kan ik ervaren de vormactie. Dus niet denken de malgoed dat de malgoed niet ontvangt. Dus wat we hebben ge, gesprek, ja, ge, gehoord, ge, geleerd dat de malgoed is, het uh, werd gemaakt. Oké, okay, simpsum inderdaad. Simpsum voor wat? Simpsum voor oorlogsmaat te ontvangen. Uh, pure oorlogsmaat te ontvangen. Maar, in, dus in de malgoed de malgoed, maar in de negen. Bovenste, het bovenste sferot. Kan het wel ontvangen worden? Alleen via de. via de middelste lijn. het sferot kunnen ze ontvangen. Alleen mal goed, mal goed niet. Dat moeten we weten. Maar de ontvangen, de dat is altijd natuurlijk in de mal goed. En dat kan je dan ervaren op Shabbat. Met je natuurlijk maken Shabbat. Niet dat het alleen. Dat het, alleen het alleen dan kalendarisch is het alleen. Dat als je niet voorbereid bent, als je niet, als je niet weet dat Shabbat is, stel, stel dat, dat jij, stel, dat, je, stel dat, je, dat iemand is open, beland op een onbewoonde eiland. En hij had niet, niet, niet genoteerd ergens welke dag was dat. en hij weet, hij weet niet welke dag is dat. Zou, weet, weet, zou hij weten dat het Shabbat komt? Natuurlijk niet. Hij moet voor zichzelf dan even opmaken: van oké, okay, vanaf vandaag, vandaag is zondag. En dan ga ik dan mijn zes dagen voorbereiden, zes dagen ga ik leven, zoals de eerste dag van de week, de tweede dag. En dan op de, zes, de zevende dag wordt het Shabbat voor hem. Anders, als hij dat niet weet welk Shabbat, wie, hoe weet je dat? Hij zal nooit te weten komen. Waarom niet? Waarom niet? We niet. what is what is that in the Torah? That is for you. what is new? Net what day? Adar. het wat is that, eh? That is what that in the Torah? What I'm going We need we that we that the man self can installe himself Welke wanneer well, well, well, the, the, the dat mens, aan de mens is gegeven om in te stellen voor zichzelf Shabbat of een nieuwe maand of ik, niet een nieuwe maand nieuwe maand etcetera hoe staat in de Torah dat is de is de nieuwe maand dat is de de de maand voor jullie in de lengte dus de lengte maand de Nissan we're ook we're ook de mens zelf moet door de mens moet zelf dan, uh, natuurlijk, in, in natuurlijk in de verhouding tot de man. Ja, dan tot de man kan je dan wel, de verhouding tot de man, kan men de man, een man, ik uh, dat, verkondigen, het begin van de man, kan je natuurlijk zien aan de, aan de, man, aan de man, aan de man, sorry, aan de man zelf. Dan kan je dan uitdelen een beetje, een beetje, dat natuurlijk en, uh, als iemand op een onbewoonde, onbewoonde eiland zit, natuurlijk hoe kan die dan uh, wat kan hij dan doen? Kan die, natuurlijk Kan hij dan via de maan kan je dan wel uh, een zekere hou vast hebben van wanneer, wanneer nieuwe, nieuwe, ja wanneer hij ziet, wanneer hij ziet dan een nieuwe maan. Dat is voor hem dan een, een nieuwe maan. Dus dat voor hem betekent dat dat is de eerste dag van een maand. Maar of dat of Shabbat is of niet, kan die dat ook niet doen. Dat moet je zelf zichzelf so instellen. Dan zeggen, vandaag is zondag en zo so gaat, gaat die dan tellen. Dan heeft die zes dagen gewerkt, want de mens zelf die bepaalt wanneer dat is. Natuurlijk, omdat wij weten al wanneer Shabbat is in onze tijd. Dan houden we dat Shabbat zoals het... zoals het... Uh, zoals het, uh, zoals het Uitgerekend is. En wij we weten dat het Shabbat is. Maar een persoonlijke Shabbat kan ook anders zijn. Is, huh? Persoonlijke Shabbat kan je anders doen. Ik heb wel eens gehad iemand uh, over de vloer. Uh, iemand, een Joodse man, uh, die zo'n beetje traditioneel is geworden. Dat was eerst uh, absoluut niet. niet, niet, niet Wilde niet de wetten naleven. En dan is het dan, kwamen die bij mij, en natuurlijk, wait, well, ik weet wel, ik vertel niet mensen, een mens de wetten uh, die, weten die bedoel, op aardse manier hoe ze moeten doen met handen en voeten, zoals traditionele rabbies. ik ga nooit niet, meer niet in de, in de, ja, de schoenen staan van een traditionele rabbi dat die zegt dan, hoeveel graden je moet, hoeveel, hoeveel graden moet je dan koken, etc. dat soort dingen, dat doe ik niet. Maar iemand kwam bij mij, een joodse man, en die, die zei tegen mij dat hij was een muzikus. Een muzikus, ja, speelde viool, een heel grote gro gro gro gro vioolist. Groot, gro steeds concerten hij. En speelt ook ergens daar, en met een symfonieorkest, daar. The states, uh, reist die en steeds reisde hij overal. En hij zei, ik wil, wat moet ik doen, zei hij. Shabbat is the best time for the public. The public is vrijdagavond. And Shabbat is for me, I must work. I can't do anything. It's my beroep. And I came to say, Ghana, the Arabic, what say they to you? They say it. They say it to him, for from beroep. from beroep. I said, I can't For anything. It's my beroep. I can't do I can't do anything. I can't do I do I do ik weet niet van koken, ik weet niet van andere dingen. Maar ze zeggen tegen hem, verander van beroep of ga een lessen geven, viool geven aan kinderen of zo. So, maar dan kan je dan Shabbat vrijhouden voor, voor, om dat allemaal netjes te doen. Dus hij vroeg mij, wat, wil, wat, wat, wat zeg jij tegen mij? Ik wilde hem niet zeggen natuurlijk eerst. Dat, dat, dat was niet onvoorbereid. Maar dan heb ik hem gezegd. Uh, om Shabbat te houden op een andere dag. Hij zegt, ik heb alle overal in Amerika... Het, hij reest overal. In Amerika, in Israël, overal had de Arabisch gezegd. Niemand heeft hem zoiets gezegd, zo geks. Niemand heeft mij zo, zo geks gezegd dat jij had gezegd. Ik zeg, zo is het. Het, het, het geestelijk is paradoxaal. Eh? Wat anderen niet weten, dat een, een eenvoudige Kabbalaboer... moet het wel weten, Begrijp je het? Dus dat heb ik hem gezegd, dan hou dat op een andere dag doen. Wanneer heb je dat het meest dit, in zes, zeven dagen van de week? Wat is jouw, het meest de rustigste dag? Hij zegt maandag. Is, maandag, alle publiek is, is moe. Moe van het weekend. Niemand gaat naar zijn. Geen concerten zijn. zijn. Maandag is geweldig voor mij. En ben ik ook zo, heb ik hele week, voel ik dat ik zit wel daarop. Zeg nou hard geweldig, wat is geweldig Shabbat als je dan op maandag Shabbat houdt? Heb ik hem aangegeven een beetje hoe die moest dat doen, dat hij niet zo moeite moest doen, et cetera. En sindsdien die houdt Shabbat Hij schreef schrijft me een paar keer al, uh, ik heb hem niet, hij heeft me niet nodig, absoluut niet nodig, meer, maar hij heeft nu de Shabbat. En hij weet nu te telen en allemaal, elk maandag is voor hem Shabbat. Nou, dat is geweldig tegen alle regels van die rabbis in. Maar dan houd je de Shabbat. Het is absoluut een Shabbat. Het is helemaal Shabbat voor hem. Als hij anders niet kan, moet je dat wel op die manier doen. Dat is erg speciaal. Hoe je moet omgaan met die wetten is een zeer speciale taak. Een zeer speciale houding. En daar moet je natuurlijk altijd voorzichtig mee zijn. Hoe jij dat doet. Het is altijd dingen, sommige dingen bijvoorbeeld, voor de ene is het toegestaan, voor de andere niet. Het is nooit een één pot nat. Begrijp je? Je kan zeggen tegen de ene persoon, het is voor jou toegestaan. Waar voor de andere is het zonde. Voor de ene is het toegestaan. Zo so subtiel is het. Het is niet dat met, met twee maten meten. Maar het is de persoon zelf, in kwestie. Zijn relatie met Hashem, dat is belangrijk. En hoe de wet, hoe, ze, hoe dan de wet bekleed wordt, allemaal bekledingen. Alleen, je moet weten, de grenzen, je moet weten, dat wat je hem zegt, dat heet niet overschrijd de, to, niet overschrijd de Torah zelf. Want boven, wat want al die wetten die gemaakt zijn door, door vele rabbies, zijn duizenden, duizenden omhullingen eromheen. Dus je kan vele eruit, eruit om, om zwaar, zwaarder te maken. Maar je kan altijd die minder doen. Belangrijk is om de, de wetten van de Torah, dus de waarlijke dingen, die niet te overschrijden. Maar andere, alle andere dingen zijn secundair. Maar dat moet je weten wel die grens, de bereik van elke mitzwa, van elke voorschrift, moet je wel de bereik, het bereik daarvan weten. Deel, het bereik, tot, van hier tot hier. En dan kan je binnen die bereik, kan je dat doen of verzwaren, of lichter maken, of andere dingen. Dat is de, dat is de hele kunst wat, hoe dat moet gedaan worden. Dus, maar als iemand komt bij jou, bijvoorbeeld, zoals ik dat hier in Nederland gezien, maar goed, nog een keer, de Shabbat, laten we niet ons niet afwijken van het onderwerp. Shabbat kan je houden wanneer je wil. Als je niet kan, anders kan je dat op een andere dag. Maar dat moet echt zijn, zo, dat is jouw persoonlijke Shabbat. Überhaupt, ook Shabbat waarbij wij Shabbat vieren en anderen vieren Shabbat, is ook persoonlijke Shabbat. Niet voor een volk gegeven. Alleen als men staat geschreven dat alles, alle, alle, van Israël zullen op één Shabbat vieren tegelijkertijd. Dan zal Mashiach komen, dan zal bevrijder komen. Maar individueel, niet zo. Betekent niet dat die Iedereen dan loopt naar een koschkoschere -kos winkel en in die gaat op die Shabbat dan even uh, even dat doen met de bedoeling dat ook straks komt aan de Mashiach en dan krijg ik dit en dan krijg ik dat en krijg ik dat en krijg ik allerlei mooie dingen krijg ik en dan doe ik het wel door nee, de bedoeling is dan dat iedereen moet dan hele volk moet doen israël moet doen lishma in de naam dus niets willen hebben dat is iets anders oké okay. we wij zijn klaar met dit met dat onderwerp we gaan nog verder, Het is niet, uh, maar, huh? Ja, we hebben nog veel te, te gaan, Wat bedoel je? Nee, we gaan niet verder. Maar we gaan iets misschien, wat, wat, als de vragen zijn of zo. Nou, het is, het is de Purim, is net gekomen. Het feest Purim. En het is een zeer geheimzinnig feest. Een erg geheimzinnige gebeurtenis. Waar veel zit, uh, dingen zitten daarin die zeer, zeer geheimzinnig zijn. En ook, dat is de enige, het enige feest dat zal overblijven. Na de komst van de Mashiach. Dus alle andere feesten zullen niet meer plaatsvinden. Want alle andere feesten hebben te maken waarmee? Waarmee hebben ze te maken? Wat wordt steeds verhaald in elke, op elke feest? Je ziet het met Sraïm, Het uitgaan van Egypte. Dus steeds het uitgaan van Egypte. Wat ja, in elke feest. Elke feest is gebonden. Wordt herinnering ge gegeven op verschillende maten van uit zie het misleid van uitkomen uittrekken uit, uit, uit Egypte. Wat betekent dat uittrekken van Egypte? Betekent uitgaan uittrekken uit de klipot. Verschillende uittrekken uit de klipot in verschillende, van verschillende perspectieven. Waarom er zijn drie? Drie alleen drie feesten, drie uh, drie grote feesten Regalien. Drie. Dus uh, Pesach, Shavuot en... Uh, Sukkot en Shavuot. Waarom drie? Want er zijn drie lijnen, zijn Gesed, Boratje, Ferret. En dan hebben we nog... We uh, zullen we erover hebben, nog een andere keer, maar... Allemaal betekent... staan ze onder bevrijding, onder, de, onder het paraplu van het bevrijding. Het thema is... bevrijding uit de klipot. Uit het onreinen. En je, jezelf vrij te komen uit de klipot. Dat is het hoofdzakelijk iets wat. Maar Purim is de, het feest van, vre van vreugde, waarbij de Purim symboliseert, niet symboliseert, ik hou niet van het woord, maar verwijst als het ware, is een, een prototype als het ware van de toestand van de Gmartiku na Gemartikun, waarbij geen reine onreine zal zijn, geoorloofd, niet geoorloofd zijn. Kilim de Kabbalah, kilim van ontvangst. Mordegai, dus de kilim van het geven en eh, Aman, kilim van ontvangen voor zichzelf. Zal niet meer. Zal niet meer. Zal niet meer. De, zal niet meer, meer nee, nee, nee <laughs> dat, is, dat is niet meer. Zal niet meer. Daarom we op deze dag. Eh, moet men, als het ware, staat het zo dat men. Eh, moet men. Dat men mag drinken. En moet men ook drinken. Zodat men eh, geen verschil ziet tussen. Jood, de En. De. Romein, of oh weet ik niet wie, niet Romein, iemand die, bij wijze van spreken, pers, maar betekent, ja. dus niet-Jood, vijand van Joden, moordigheid. Ja, Haman, Haman, sorry, yeah. sorry maandigheid. Ja, dus tussen die twee, dat moet geen verschil zijn. Waarom? In de Gmartikoen, nieuw, voordat de Gmartikoen is, voordat persoonlijk elke mens komt tot zijn Gmartikoen, is er wel verschil. Wij we voelen wel dat... Mordechai, die wil wel iets doen, die wil geven en de Haman, die wil voor zichzelf nemen, dus onder de chazé. En op die dag, geen verschil moet het zijn, moeten we, we niet zien meer. Het staat zo, niet zien, niet zien, betekent je yeah, drinken, drinken betekent natuurlijk niet alcohol. Zij doen wel, ze drinken wel op die dag, alcohol, maar wie wil dit, dat, wel, ik doe dat niet geen druppel neem ik dat op deze dag. Het heeft niets te maken met alcohol, wat ze, dat allemaal <laughs> wat ze dat allemaal doen. Maar goed, het is natuurlijk in onze wereld, is het, dan is het uh, lekkerder, de, jezelf bezopen, bez bezuipen, jezelf, om dat niet te zien. Maar te terwijl het moet innerlijk gebeuren, het is innerlijk gebeuren dat ik de kracht moet in mijzelf opdoen, dat ik niet meer op die dag, niet meer voel het verschil tussen die twee. En niet haat hebben God vergoeden voor die Haman, want zonder Haman, zonder Haman zouden we het ook niet, niet kunnen ons... Zonder Haman zouden we het niet kunnen, zouden we ons niet... Zou, dit volk zich niet, niet zou kunnen redden. Dus <laughs> het, is, het is ook weer een paradox, Eigenlijk Door de Haman kwamen ze tot onthulling. Wat betekent dat allemaal? Wat betekent allemaal dat Esther... Esther is ook... Komt van het woord Hester... Verhulling. Wat is allemaal het verhaal? Het is zeer diep. Geen einde bestaat aan dat. die diepte. Aan dat. Want waarom niet? Het gaat uit naar de toestand van Kmartikoen. En aangezien wij nog zitten in, in deze wereld nog niet gecorrigeerd, dan kunnen we vele dingen niet zien wat daar staat aan krachten, wat daar afgebeeld is in het dat, in dat verhaal ook van de Esther... En de toestand die deze dag moet, die, men, die mens beleeft, van Gmartikun, Dat is de dag wat wij nu net begonnen was. Dat wij beleven in die, deze dag Gmartikun. Elke dag, elke jaar weer één dag zoals deze. Geen andere is als deze. En... Uh, uh, het hele, okay, hele werk wat wij we doen en de hele tegenwerking te tegen van de klipot is. Het It is als volgt. So. E, e, we, in de, vanaf de wereld uit hebben wij alleen drie kiliem in onszelf. Ja Drie. Alleen kettergogma in binnen. En dan stop en dan. Zerantien en Malgoed zijn uitgegaan van de traptreden, En dat is dan de bron van de klipot. Okay. En verder zullen we lezen dat bij de tekening daar, commentaar heb ik een beetje gegeven. En daar, let op aan die werelden bia, daaronder, daar, hangt ook, daar hangen daaraan ook de drie grote klipot wat wij noemen dat, Anangadol, herinner je nog, de grote, de grote wolk, etc. cetera, die drie, die grote drie klipoten. Nou, die drie klipoten zijn, steeds proberen ze de mens aan uh, te lokken, ja, te verleiden. De klipoten kunnen niet opschieten naar boven, naar boven de naar de absolute. Kijk, op onze tekening staat wel iets dat uh, in de absolute hebben we dat uh, aan de linkerkant hebben we zon de klipot. Eigenlijk moet je daar, daarbij schrijven niet zon de klipot, maar de wortels. De wortels van de zon van de klipot. Want in, in de absolute geen, geen zijn geen klipot, alleen de wortels van de klipot. Ik zal een keertje dat vertellen, het is geweldig. Hoe komen daar de wortels? Nou, we hebben geen, niet de tijd daarvoor. Maar... Die klipot die dan in de bia zijn. Ja? Die in bia. Wat doen zij dan? Zij stimuleren de... Zelf kunnen ze niet opsteken naar het zieloet. Wat doen zij? Zij verleiden de mens. Wat is hun verleiding? En zij willen... Op allerlei manieren zich aanhechten aan de kilim die daar zijn. Dus kijk er, chogma daar zit licht van ja, boven de gezee, zoals we dat noemen, tot de parsa. Daar zit licht, maar in de bia zit ook een zekere licht, maar geen chogma meer. En daaronder zit ook, dus linkerkant van de bia, zit ook de klipot. En die klipot die verleiden de mens. Oh, ze geven de mens het gevoel, goed, goed opletten, dat als de mens nu het licht aantrekt, dan verbindt hij dan zijn twee kilim die uitgegaan zijn van de traptreden, dus hieraan en maar goed, dat hij ze die verbindt met de kettergogma binnen van de, van de kilim. Dus met andere woorden, er wordt dan vijf kilim verbonden met elkaar. En dat is onmogelijk in die the, 6000 in the jaar. Maar zij geven het gevoel aan de mens: dat nou, als je zoiets doet, dan worden jouw onderste kelim verbonden aan jouw bovenste kelim. Dan heb ik een Hoe komt het dat zij zoiets doen? Omdat het was wel eens beleefd. Het was wel eens de wereld Herinner je nog de wereld Nikodim? Eerst was katnoot en daarna was God toen kwam het licht oor Gochma die, tot, tot, die, ja, tot die, helemaal doorheen. En het licht Gochma vulde toen eigenlijk al die, al die kilim tot, die, tot het punt van onze wereld. Oh, het was eventjes, het was net als, net als een um, um, momentopname. Een, een, een moment, maar... Die onderste, de krachten die daaronder zaten, die klipoot. En die hadden wel smaak gekregen. En verkregen daardoor het verlangen, het hartstochtelijke verlangen naar dat licht. Want zij proefden dat wel uh, bij de gadloed van de nikodim. Dat was even een momentopname waarbij het licht kwam. En dan bra braken de kilim af. En daarom nu, en daarna, daarna kwam nog de Adam, Adam, Adam kwam, die had ook, die, die, die ook uh, zondigde, cetera, die zondigde, en dan kwam het nog steeds, het kdusha, het helige, kwam steeds naar beneden. En hoe meer het heilige komt naar beneden, hoe meer kracht verkregen de klipoot. het Dus, het is ook, het, het is ook een, een soort... Een soort paradox, maar ook een erg belangrijke zaak. Wat is het doel van ons werk? Om de mens hier op aarde, om het licht, kdusha, steeds naar beneden te trekken, ja of niet? Klopt het? Om te brengen de kdusha hier naar de aarde. Maar niet via de linker lijn. Dus op onze tekening wat we zien van de, de zogger, is... De rechterlijn aan de rechterkant moet je dan een, een pijltje omhoog doen, dat, ons, dat is ons werk, om omhoog te doen, de rech, de, de rechter, aan de rechterkant van onze tekening, is omhoog het werk, is omhoog. En de linkerkant is de klipot, ze willen naar beneden trekken, het licht naar beneden trekken, dat is het verschil tussen helig en uh, en onrein. Maar de bedoeling is dat wij, als wij omhoog werken, dat wij via de middelste lijn wel mogen ontvangen naar beneden. Dus de Kedusha mag en moet, moet naar beneden gebracht worden, via de middelste lijn. Dat is de kosere manier om het lift hier naartoe te brengen. Maar als het gebracht wordt via de linker lijn, dan daarmee worden aan de ene kant het is geweldig dat de kloosha komt naar beneden. Het trekt enorm. Het is eigenlijk dat is de, het is de vervulling van de scheppingsgedachte. Om de gogma hier naartoe te, te halen. Alleen als men dat doet via de linkerlijn. Dan versterkt men de kracht van de klipoot. Eigenlijk. Dat is dus. En men voelt, dat de, men voelt dat deze krachten niet hier. Dat is, en op deze dag van de Purim, hoe kunnen we dan Gmartikun ervaren? Zonder alcohol. Kunnen wij dat, hoe kunnen wij, wat moeten we doen op deze dag? Zoals in deze, op deze tekening opgetekend is, maar dan via de middelste lijn. Trekken het licht via de middelste lijn naar de plaats van de Malgoed. We hebben geleerd, ja, dat de malgoed is de resultante. Dus dat is, alleen de malgoed uh, is de plaats van de vervulling, volmaaktheid. Dus op die dag verbinden de boven de gezet en onder de gezet via de middelste lijn, niet van de linker lijn. Niet van de rechterlijn, maar via de middelste lijn, want alleen via de rechterlijn helpt het niet. Ja, zoals men dat doet, alleen, alleen, alleen schelden, alleen zeggen, trappelen, alleen trappelen wanneer de naam Haman wordt uitgesproken. Ja, in de synagoge. Dat is dan de rechterlijn. Dat, dat kom je niet uit. Je moet, je moet wel, het is wel een goede traditie natuurlijk, maar men begrijpt het niet natuurlijk hoe dat zit. Dus het moet wel zo zijn, dat uh, via de middelste lijn moet men aantrekken dat, dat men moet beide verbinden met elkaar. Boven de gezij en onder de gezij. Maar dan via de middelste lijn. Dat is het werk wat wij moeten doen. En daarom leert men dat men moet drinken. Want drank, wijn, is gogma. En dan moet men veel eten. En veel drinken en veel eten. Waarom? Wijn is chogma. En eten is chesedim. Dus men moet uitbundig dat doen. Beide doet men, moet men dat doen. Waarbij. Oké, okay, maar dat is juist op de, de, op de dag van de Purim. Is bijzonder belangrijk ook. op de Shabbat wordt ook gezegd. Dat men moet, men moet ook uh, ook, ook drie keer dan zeggen dat wijn nemen, etcetera. maar staat niet speciaal dat men speciaal wijn moet drinken. <coughs> maar op de Purim staat extra dat men moet extra wijn moet drinken. Waarom? Dat moet, want je moet wel verbinden. Het is Gmar Je moet verbinden dat onderste, onderste Kilim aan de bovenste Kilim. Op Shabbat is het niet zo. Let op. Op Shabbat, normaal door de week, wat betekent Shabbat? Op Shabbat, wat gaat gebeuren op Shabbat? Op Shabbat, al het licht van onder de Hazé steegt op naar de boven Hazé. Maar Kilim niet. Kilim, dan is het Shabbat lijkt, op Shabbat lijkt op, op een iemand die loopt op een, zeg je dat, net zoals wanneer het, het feestdag is, dan loopt men op zo'n stelten, ja. ja, want men heeft wel lichaam maar men heeft geen, geen voeten ja, men loopt als het ware zo, want vanaf de bria en naar beneden heeft men nog geen, geen voeten dus geen, als het ware, waarom niet men heeft al het kracht, al de krachten van onder onderstel naar boven gebracht naar de, naar de atsilut. daarom heeft men wel hele postuur, maar in plaats van voeten heeft men alleen maar die stelten, ja? Zeg je dat? Ja. ja, duidelijk. Maar op de dag van de Purim moet men wel voeten hebben. Dat is dan, aan de ene kant is het ook, dus aan de ene kant is het ook nog, als het ware extra speciale iets dat Shabbat niet heeft. Natuurlijk al Shabbat is de grootste, grootste dag natuurlijk. Maar op deze dag heb je nog iets extra want natuurlijk heb je ook op, op Purim niet iets wat op Shabbat je hebt. Maar, maar wel kun, waarbij de mens moet eten, drinken, zodat onder, onderstel ook helemaal gevuld wordt van, van alles. Dat je het gevoel hebt dat geen verschil is tussen boven de gezet en onder de gezet. Want door de week voelen we altijd het verschil tussen boven, boven de gezet en onder de gezet. En op die dag, probeer op deze dag iets te doen. Veel lekker eten. Zoveel als je wil. Dus echt, echt, het is niet alleen, het is ook mitzwa. Het is ook voorschrift om een voorschrift dat te doen. En om de nog lichaam te hebben. Moet je het, ook, het is ook goed om dat te doen. Dus lekker, lekker, lekkere dingen eten. Dat, ja, of drinken of niet. Ik zeg het, moet je zelf weten. Ik drink niets. Geen druppel. Of dat Purim is, of dat verjaardag is, of wat dan ook. Maar je mag, je mag het zelf doen wat je wil maar eten, drinken, mag je wel van alles wat je wil. Maar met, met het oog op, dat jij voelt al jouw kilim op deze dag. Anders dan op alle andere dagen van het jaar. Huh? Maar daarvoor is het, kijk altijd, daarvoor is het een vaste dag, voordat voor wij gaan eten op de Purim, is een vastendag. Kijk nou hoe dat, hoe dat paradox, eerste dag moet je niet eten, en dan kan je echt gaan je vol en alles. Wat betekent dat? Eerst moet je je vol voorbereiden, Eerst moet je gissaron hebben. Eerst moet je, tekort, eerst moet je tekort hebben. Eerst tekort opbouwen. En heb je tekort, dan heb je ook het licht. Eerst opwekking moet van beneden komen. Eerst men, daarom zegt men tegen het volk: Jij ja, moet vasten. Hij weet niet, oké, okay, vasten. Dan vast die, dan moet je toch wel inspanning leveren, op welke manier dan ook, toch wel inspanning om te vasten, en dan heeft maar hij doet het maar met het oog, van oké, okay, maar morgen, morgen ga ik het, maar morgen ga ik dan, en de volgende dag, kan die vullen zichzelf duidelijk, en daarom is een geweldige vreugde, wat men heeft op deze dagen, een zeer speciale vreugde, maar probeer het geestelijk te ervaren, dat meedoen, Alleen jij jouw opwekking telt, Eigenlijk alleen jouw opwekking telt, niet dat het, men zegt jou dat het Purim is en jij doet het, maar jouw opwekking is. Ja? En als iemand ook, geestelijk iemand die Kabbala leert, als die dan ook op deze dag toevallig niet geen tijd heeft of iets anders of bezig is, kan die ook de Purim, purim voor zichzelf ook uh, verzetten op een andere dag. Alles kan doen, moet je goed onthouden dat. Alles is persoonlijk. En de man aan de mens is belangrijk wat jij doet op je deze dag. Wat jouw intenties zijn op deze bewuste dag. En niet een traditie. Dat is erg bijzonder belangrijk. Dus niet wij, niet wij gevoel, maar ik gevoel. Dat is, dat is doorslaggevend. Dat, dat is dan de... De steen dus aanstoots voor, voor het succes of vallen van de mens in zijn leven. Oké. Okay. Ook in zijn, in jouw correcties. Ik gevoel betekent, dat grenst als het ware aan de, want het moet, en dan zeg je dat ook, okay, dat is ego, dat is de ego, ego, egoïsme. Dat grenst daaraan. Precies. Het is niet zo erg, maar jij moet de andere kavan geven aan jouw ik-zijn in plaats van te trekken naar zichzelf links, jij gaat de malchut, dezelfde malchut. jij gaat eh, aanvoelen en werken daaraan alleen omwille van het geven. Jij werkt met jouw malchut, met jou ook met jouw wens om te ontvangen voor zichzelf, maar jij geeft het een andere wending aan. Maar het is dezelfde mal goed. En wij werken precies dezelfde wensen. Dezelfde wensen die mij wensen voor ontvangen voor mijzelf, ervaar ik ook in dezelfde wensen, ervaren wij de wens om te geven. En daarom, daarom hebben wij, kijk, zoveel aandacht voor de klipot. Want zonder klipot kom je niet in het geestelijke. He? Daarom, religie komt niet tot het, naar het, tot het geestelijke, komt niet toe. Iemand die religie aanhangt, komt niet tot het geestelijke. Jij moet door de klipot heen komen. Wie is, kijk nou naar onze schema van de tekening. Jij moet eerst, kijk naar de linkerkant. Je moet, I kan het ook niet voorbij lopen. De asiya van de klipot is de sterkste. Zie je dat? Alle vijf him zijn nu daar van de klipot. En jij, wij moeten als de eerste wereld moeten we doorheen komen. Jezera van de klipot is wat minder eentje afgezwakt is. Dus hoe hoger je komt, hoe minder krachten, hoe fijner krachten van de klipoot zijn. Maar hoe makkelijker is het, niet makkelijker, hoe anders is het om doorheen te komen. Maar zonder te komen door de klipoot, we kunnen niet door de klipoot, zonder klipoot, kunnen we niet doorheen komen naar het geestelijke. Kan, men kan niet uitkomen in het, boven het placenta van het heelal zonder doorheen te komen door de en dat is werk. Dat is enorm en harde werk aan jezelf. Oké? Okay? En nu genieten van Puri.